Half uur.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 Noodzakelijk. Bij een brand in een sociaal pensioen in Leiden zijn gisteravond vijf mensen gewond geraakt. Eén man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond door nog onbekende oorzaken in een van de kamers. Ongeveer 25 bewoners zijn ergens anders in Leiden opgevangen.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 Onmiskenbaar, de grootmeester zelf, Count Basie, Shiny Stockings. Uh, dit nummer luiden met 2D's. Het tweede uur ZFM Jazz op zondagmorgen. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer in. We gaan uh, van alles wat draaien, veel Nederlands natuurlijk, dat is uh, onmiskenbaar ook goed. Want... Wij kunnen er in Nederland ook wat van, zoals het kwartet, het quintet van, uh, ja, hoe heet die meneer, Constant Busch, met uh, Hans Velderhoff op de bas, Hans Beun, Good old Hans Beun op, de, op het slagwerk, Constant Busch, klarinet, Janemien Knossen, zang en viool, en Jerry Stensen, piano en flugelhoorn. We gaan eerst een stukje horen van het kwartet en dat is uh, Alone Together. Ja. Bush. Ik ga nog een stukje laten horen waar het orkest een zangeres begeleidt, Janine Knossen. En dat is een Michel Legrand. Compositie I Will Wait for You. Take away the hours one by one And then the time will come When all the waiting's done The time we return And find me here and run Straight to my I'm hey. Dead Lindy Hop, een uh, stuk gespeeld door het orkest van Billy Cotton. Billy Cotton was orkestleider van een van de weinige overlevende dancebands... uit de periode 1920-1950. Een Engelse band. En uh, hij is later nog een grote televisiebekendheid uh, geworden. Heeft het goed gedaan, zullen we maar zeggen. Uh, het stuk heette Dead Lindy Hop. En Lindy Hop moet je onthouden als je dat nog niet weet... Op uh, dit moment is dat een rage in heel Europa. De Lindy Hop dansavonden in heel veel lokaliteiten... wordt op de tonen van dit soort muziek wordt er, uh, uh, gedanst, gelindy hopt. Dat is een, uh, een, een soort uh, jive. Hele groepen die, uh, nemen daar uh, kleine lessen in... en gaan dan op vrijdag of zaterdagavond in zalen... Aan de slag vaak met live orkesten of met uh, DJ's die dan uh, deze muziek uh, draaien. En allerlei moois komt dan voorbij. Dead Lindy Hop, kijk op YouTube en je wordt ermee overgoten. Ik laat nog één stuk horen van het orkest van Billy Cotton. Met zang van Chips, Chips Chippendell. En dat is het stuk What a Difference a Day Makes. Ha, ha, ha, ha. The day made Twenty-four little hours Brought the sun and the flowers For the used to be rain My yesterday was blue, dear Today I'm part of you, dear My lonely nights are through, dear Since you said you were mine What a difference a day made There's a rainbow before me Skies above can't be stormy Since that moment of bliss That thrilling kiss It's heaven when you Find romance on your menu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 Tja, een luid applaus voor uh, het Modern Jazz Quartet... ook wel het Milt Jackson Quartet genoemd... naar de vibrafonist. Een invloedrijke jazzgroep die werd opgericht in 1952... en in de jaren 50 wereldberoemd geworden. Het bijzondere van deze groep was dat ze in smoking optraden... en muziek daarmee klassiek uh, aandoend leken uh, te spelen. De groep bestond uit Milt Jackson uh, op de vibrafoon, John Lewis op de piano, Percy Hees op de bas, en Connie Kay, die later vervangen is door Kenny Clark op het slagwerk. Ik uh, ga nog een stukje laten horen van uh, deze live cd. Een opname uit 1960 in Scandinavië. And the title, a stuk van Ellington, It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. <music> I wanna know what Ja, I wanna know. Dat was uh, PB and the Night Train. PB staat voor Paul Beugels, die een uh, grote groep muzikanten om zich heen altijd weet te verzamelen en uh, elk jaar met een nieuwe show langs de Nederlandse zalen trekt. Uh, op deze CD speelt als speciale gast mee de trompetist Lud van der Lee. En op het volgende stuk uh, hoort u niemand minder dan Mieke, Mieke Giga van de Gigantjes. En dat stuk, dat is een uh, standard You're Driving Me Crazy... I've been taking my time to make up my mind, wondering what I was supposed to do. Ever since we've been apart, every beat of my heart cries out for you. I've been trying to hide my fear and my fright, and I hung around living the blues. Drinking till late, what a mess I am. Thinking nothing was left here to do. Now with my feet on the ground, I feel so profound. It's still you. For you are driving me crazy. For you are driving me crazy. van de ondergeschoven instrumenten in de jazzmuziek... is de dwarsfluit. En um, omdat er gewoon niet zoveel bespelers zijn... alhoewel je zou verwachten dat dat wel zou moeten kunnen... omdat uh, de vingerzetting van de dwarsfluit uh, heel makkelijk is... voor iedereen die clarinet en saxofoon speelt. Maar goed, het is eenmaal zo. We hadden iemand die uh, dat heel goed deed overleden in 2011. En dat was Ellen Helmus, Ellen H. En die heeft uh, gespeeld met onder meer Cor Bakker... Rosenberg Trio, Georgie Fame en allerlei andere groepen. De Ellen H. band was haar eigen band. En er is ook een cd opgenomen met uh, het puikje van de Nederlandse jazz. Berend van den Berg op de piano. Frans Tunderman op de bas. En Marcel Seriersen. Op het slagwerk, Marcel Seriesse, de zoon van uh, Koos Seriesse, de bassist. En ik ga nu laten horen een stuk van deze groep Blues for a Start. Dat was de Limehouse Blues. Gespeeld door het Flashback Quartet. Met uh, als speciale gast Danny Doriz op de vibrafoon. Um, zoals u van mij gewend bent... ga ik ook nog even vertellen waar we vanmiddag heen kunnen... op het gebied dat uh, aansluit bij de jazz. Uh, we kunnen vanmiddag naar Café Het Hemeltje om half drie... Daar speelt de Flower town jazzband geleid door onze eigen Adam Spoor. In het uh, Sein Café... Uh, gebouw Het Sijnwezen, kinderhuis Single 1 in Haarlem. Daar is vanmiddag om 4 uur PB en de Jax. Ja, in, aan de Schipholdijk, Oude Meer, om 4 uur in het café de Shack... de Dynamite, bluesband. En ja, in. Uh, de Wijnbar Café, uh, dat heet tegenwoordig Hotel de Raaks. Wijnbar en Café Raaks. Daar speelt het uh, trio van Kajan Witmer, Sven Schuster op de Bas... en Maarten Kruiswijk op de Drums. Dat is het neusje van de zalm, wat mij betreft. En dan hebben we nog uh, om drie uur vanmiddag in Heemstede... huisfamilie Brokmeijer en de Vermerlerlaan 29... Een huiskamerconcert door Naomi Tamura. Met de gitarist, fluitist, saxofonist Delbert Barnebella. En het programma heet Jazz yes Meets Classic. Nou, en alsof we het nog niet allemaal hebben gehad. Vanmiddag eh, filmtheaterconcert. In het eh, kader van het zondagmiddagpodium Haarlemmermeer. Het filmtheaterconcert... Benja Krik, zangeres Rolina Kros en de band Mazeltov... spelen Russische en Jiddische liederen... bij zwart-wit beelden van de Russische zwijgende film Benja Krik... over een Joodse topcrimineel uit Odessa. En dat is in het Dorpshuis in Badhoevedorp. Sla uw slag! Ik ga dit programma eindigen met Ronnie Verbiest... de Belgische saxofonist, accordionist. En ik ga laten horen een stuk van de cd waar hij allemaal Dave Brubeck stukken speelt. En waarschijnlijk wordt het ook het afscheid van dit programma. Graag tot de volgende keer. En wij gaan luisteren naar de Broadway Bossa Nova. Het NOS.